Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Oekraïense leger zegt opnieuw een Russisch verkenningsvliegtuig te hebben neergehaald. Volgens een Oekraïense commandant gaat het om een toestel met een groot radarsysteem op de romp. Vorige maand haalde Oekraïne er ook al zo eentje uit de lucht. Dat werd toen als een gevoelige nederlaag gezien. De toestellen zijn hartstikke duur. In Zeeland zijn ze kwaad op Belgische scholen. Die proberen Nederlandse leerlingen naar hun school toe te trekken. Ze delen flyers uit in Zeeland en daar zijn de Zeeuwen niet blij mee, want daar zijn al steeds minder leerlingen. De burgemeester van Sluis wil dat Belgische scholen stoppen met hun campagnes. Maar dat zijn de Belgen niet van plan. Zij zien namelijk ook wel eens Nederlandse campagnes in België. En als je in Eindhoven loopt, let dan even op. Er is daar iemand die geld verstopt. Degene die dat doet, geeft op Instagram dan tips waar het geld te vinden is. Hij verstopt briefjes van soms wel 50 euro. En dat doet hij omdat hij het leuk vindt. De verstopper wil alleen wel anoniem blijven. Omdat hij niet wil dat mensen hem gaan lastigvallen. En twee kunstwerken van een Nederlander staan sinds gisteren op de maan. Ze zijn meegereisd met de Amerikaanse lander die daar gisteren aankwam. En er zijn dan niet hele grote schilderijen aan boord. Het zit net even anders, vertelt de kunstenaar Bram Reinders. Die zijn op een chip geplaatst. Dus een digitale versie. Het is een soort cultureel erfgoed van de mensheid. Dus daar zitten een aantal belangrijke kunstenaars in. Zoals Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso. En twee van zijn werken dus ook. Een globe, een soort hologram. Met de faces of climate change. Die hele wereldbol bestaat uit hoofden van mensen uit verschillende culturen in verschillende landen, inclusief mijn hoofd en die van mijn zoon. Dus we kunnen voor de rest van ons leven... kan ik tegen mijn zoon zeggen dat we op de baan zijn. De kunstwerken proberen een gezicht te geven... aan mensen die lijden onder klimaatverandering. Dan nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht wordt het wat fris en een graad of twee. Morgen krijgen we zon, later ook weer regen... en het wordt een graad of acht. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. I'm gonna have to ride it tonight Oh my girls at the party Look at that party, Shaking that thing Looking up at this seat a nice back Edit Four, three, two, one <laughs> Just be yourself and let them be We're hey. It's a natural 6.9 Zie Yeah,